Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Amerika vindt dat er direct een staakt het vuren moet komen in Gaza. Dat heeft vicepresident Kamala Harris gezegd.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 In Ter Heiden is vanochtend vroeg brand uitgebroken... in een stal met koeien en kalfjes. Volgens Omroep Brabant zijn twintig dieren omgekomen. Het vuur begon in een deel van het gebouw waar machines staan. Verkeer op de naastgelegen snelweg had ook last van de rook. Het woord moeder wordt toch niet geschrapt in een nieuwe wet... Het demissionaire kabinet had het vervangen door ouder uit wie het kind is geboren. De SGP vond dat niet oké. Okay. En demissionair minister De Jonge noemt het nu een foutje. Hij zegt op X dat het woord moeder prachtig is en dus ook in de wettekst moet staan inwoners van Catalonië die geen geld hebben voor menstruatieproducten... kunnen van, vanaf nu naar de apotheek. Daar kunnen ze gratis spullen halen, vertelt correspondent Miral de Bruyne. Je kan daar kiezen voor menstruatieondergoed, een menstruatiecup of herbruikbaar maandverband. Apotheken die hier aan meedoen, die hebben dan naast de deur zo'n speciaal label hangen... zodat ja, je weet dat je daar moet zijn. En in totaal uh, is dat ruim, nou ja, bij ruim 3000 apotheken het geval. De regering van de Spaanse regio wil zoiets doen aan menstruatie... Armoede en denkt ook dat het beter is voor het milieu. De spullen die worden uitgedeeld bij de apotheken... zijn allemaal meerdere keren te gebruiken. Het weer nog, een droge dag met in het noorden vanochtend nevel en mist. En ook daarna blijft het daar nog best grijs. In de rest van het land behoorlijk wat zon vandaag bij 9 tot 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Goedemorgen. een hele, hele, hele hele, goede morgen het heeft het voor de Westkust. Een zeer goedemorgen vanuit Racecafé Rabbel. Daar zijn we zijn er weer met Goedemorgen Zandvoort. Mocht je het leuk vinden, kom dan naar Racecafé Zandvoort om daar radio te kijken en misschien wel mee te maken als je wat leuks te vertellen hebt. De techniek en de muziek en dan gaan we steeds horen van Jelmer Koper. Heb je mooi mooie muziek Jelmer? We hebben weer ons best gedaan en uh, aan het begin van tweede uur zit, een, uh, zit het nieuwste nummer van deze week. Okay. En de Mensen mogen even nadenken over welke het is. Oké, okay, nou we gaan het allemaal horen. Um, de redactie is gedaan door Hans Botman. Mijn naam is Ben Zonneveld. En uh, nogmaals, welkom in Race Café Rabbel. Tegenover mij zit uh, Gilles Kok, ook wel bekend als uh, uh, hoofdredacteur van de Zandvoortskrant, maar nu een mede van de stichting Beleef Zandvoort. Ben je nog druk, Gilles, met tikken? Ik ben een beloofde mail uh? van je te Oh ja, ja, ik heb net gevraagd of ik een mailtje kan ontvangen van. Uh,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 Dus dat gaat nu over naar uh, Cultuurcafé, maar dat kan dus altijd blijven bestaan uh, onder subsidie van de gemeente. Klopt. Uh, kijk, wij als stichting hebben verder geen, Jullie hebben geen uh, geld. verdienmodel. We hebben geen nee. geld, dus uh, uh, voor zo'n voortzetting van een Cultuurcafé kunnen we dan een budget aanvragen bij de gemeente. inderdaad, Dat klopt. Afdeling uh, cultuur. Uh, nou, dat geldt natuurlijk ook voor de kinderkunstlijn. Uh, Precies. Ja, uh, al, ja, al er zijn allerlei uh, uh, verschillende potjes voor, ook bij de gemeente heb ik begrepen. En, uh, Eigenlijk... Uh,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 Nou ja, vorig jaar heeft in de krant de, de evenementenkalender van Zandvoort Marketing gestaan. En dat is met name in het, in het voor, het en na seizoen. Ja. En in de winter hebben ze nu een andere rubriek. De rubriek Mijn Zandvoort staat op die plek. Waar Zandvoorters dus dan weer uh, vertellen waarom zij hun eigen dorp uh, zo fijn vinden om te wonen. Maar inderdaad zoiets, uh, uh, maar dan vooral op cultureel vlak. Uh, en dat kan dan uh, de jazz en, uh, en de toneelvoorstelling ja, ook uh, zijn. Uh, de Cubaanse muziek uh, zal ik er ook nog een paar keer op staan. Ja precies. Ja. Ja. Dat is ook cultuur.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 Uh, ja, daar kan ik eigenlijk geen mening over hebben. Ik ben er A niet geweest en uh, nou, B de... wordt het niet door ons georganiseerd <laughs> in de inkomst. Uh, Maar ik, ik begrijp wel dat het uh, lastig is om mensen te betrekken daarbij. Uh, de, de wethouder zei dat hij meer dan twee A4'tjes had met evenementen, dus er staat genoeg op stapel. Onlangs was het ook uh, actueel over het jaar rond Zandvoort aantrekkelijk maken.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 Uh, we hebben met haar gesproken. Ze heeft uh, de muren gezien die we in de aanbieding hebben, maar er zat voor haar geen geschikte muur tussen, dus want ze zijn te muur. klein voor haar. Ze te klein. alleen grote ja. muren. Bouwens Palace is natuurlijk Case, de ultieme muur, effect. maar Bouwens Palace is uh, ook niet een heel makkelijk gebouw, want er zit en een hotel in en voor de helft uh, ook een VVE met bewoners. Ja, die, maar en beide en die hebben die ons wel... Uh, uh, ja, maar goed, dat, ja, daar moet je over praten met elkaar denk ik. Uh,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 Of iets leuk vindt, dan kan je altijd op deel uh, uw idee mee en dan kom je bij jullie uit. Op Prima. allerlei manieren kan je ons bereiken ja, uh, en uh, kom met je leuke ideeën en we gaan weer in gesprek. En we kunnen niet alles beloven, hè? wij zijn ook maar beperkt. Maar zoals... wel een opzet. Maar... Ja, zeker. We staan op. overal voor open. Oké, okay, Gilles, bedankt. Uh, veel plezier bij de KNRM, want je moet uh, racen naar de loods. Ja, gaat lukken. En dan uh, spreken we elkaar weer. Dankjewel. Fijn weekend. Dankjewel. in your fight het uh, tweede, tweede onderwerp. Welk muziekje was dit, uh, Jelmer? Ja, we hebben geluisterd naar het uh, fenomenale We Built This City van uh, Starship uit 1985 en uh, origineel geschreven over Los Angeles, maar Kijk, kan, in elk, kan over elke stad of dorp gaan. Dus. Met achtergrondinformatie. Ja. Wij gaan uh, over naar het Thijsenshof. En dat is een, uh, een park die is aangelegd in 1925 in het Boemendaarse Bos. En daar loopt Carina Veren rond. Carina. Ja, goedemorgen. Vanuit uh, het bloemendaal, Sebos. bos. Ja, je hebt natuurlijk mooi weer meegenomen. Oh ja, nou ik de reden dat ik hier natuurlijk vandaag ben... en waarop ik het idee kwam om naar Hof te gaan... is omdat natuurlijk gisteren, 1 maart, officieel, meteorologisch gezien... Uh, de lente is begonnen. En ik dacht, dan is eigenlijk Hof wel de ultieme plek... om even te kijken hoe het gaat met uh, alle beplanting... Alle prachtige flora hier die uh, gaat uitkomen. En ik zie al best wel wat kleur. Het gaat, dus, ook, uh, ik... het gaat ook een beetje over ja. wilde planten. En, en, uh... Ja, nou ik sta hier naast de beheerder Johan. En uh, hij gaat er alles over vertellen. Ik ben ziek Hij is hier. Ja, nou ik heb net al een uh, mooi gesprek met hem gehad. En ik kom hier best wel vaak ook. Het is echt een hele favoriete plek van mij. Want je komt hier echt ook helemaal tot rust. En bovendien, als ik straks eventjes uh, klaar ben met deze eerste live-uitzending, uh, mm -hmm. dan ga ik even op het bankje zitten bij het vijvertje. Want de ijsvogel schijnt uh, flink heen en weer te vliegen. Dus Aha. ik uh, wil de ijsvogel vandaag ook wel even spotten. Ik had eigenlijk wel gedacht dat je ingeschreven had voor de speurtocht. Uh, die kan ik ook nog doen. Er <laughs> is een hele leuke speurtocht over mossen. Uh, ik ja. heb eigenlijk alle tijd. Jazeker. Nou, maar uh, goedemorgen, Johan. Goedemorgen. En hartstikke bedankt dat, uh, dat je tijd wil maken uh, in deze prachtige ja, tuin. Uh, ben zijn het park, maar zo moeten we het niet noemen. Hè? Nee, nee, zeker niet. Het is geen park. Uh, bij een park heb je altijd de associatie dat je van de paden af mag. Dat je uh, mag uh, uh, weet het, uh, kamperen bij wijze van spreken. Met een flesje wijn en een stoeltje in het gras. Nee, dat is hier absoluut niet de bedoeling. We zijn een heemtuin. En een uh, heemtuin is uh, een, een begrip wat ook door Thijssen bedacht is. En dat betekent eigenlijk, het woord heem is uh, huis, omgeving en, uh, en dan een tuin. Dus een tuin uit de omgeving. En dat was ook zijn idee om dus de beplanting van Zuid-Kennemerland hier te laten zien in zijn heemtuin Thijssenhof. Ja. ja, en uh, kun je iets vertellen over Jacques P. Thijssen? Want zo is deze tuin genoemd. Het is uh, niet zomaar... ...zo ontstaan dat het Thijsers Hof heet. Uh, want het was geloof ik een cadeau. Ja, het is een uh, cadeau van de gemeente Bloemendaal. Hij uh, heeft die twee hectare grond gekregen... ...om zijn uh, droom eigenlijk te verwezenlijken. En dat was dus het maken van een heentuin. Hij noemde dat toen ook het instructief plantsoen. Omdat je um, daar met mensen en kinderen vooral doorheen kon lopen... ...en dan de natuur uh, kon laten zien, ruiken, voelen, proeven. En dat was een beetje zijn, uh, zijn idee... Uh, van ja, we moeten die kinderen mee naar buiten nemen. Uh, want dan leren ze veel meer over de natuur dan dat je een boekje openslaat en uh, de theorie uh, in je opneemt. Dat is ook wel belangrijk, maar hij zegt van ja, zien, ruiken, voelen, proeven, dan blijft er veel meer hangen. Wel heel erg mooi dat de gemeente Bloemendaal destijds voor zijn 60 zestigste verjaardag ja. uh, deze twee hectare heeft gegeven. Uh, toen zag het er denk ik niet zo uit zoals nu. Uh, nee, dat was toen uh, in die tijd, uh, dus uh, in 1925 was dat, uh, noemden ze dat nog echt wilde natuur. Uh, een stukje in het Bloemendaalse bos, of net achter, ja, we zitten wel in het Bloemendaalse bos. Uh, wat hakhout was, uh, er was uh, een aardappelveldje, er werd wat gekweekt. Uh, dus het was een beetje ruige, een ruig stuk, uh, nou ja, verwaarloosd wil ik niet zeggen, maar wel uh, onbeheerde natuur. En er werd gevoetbald? Er werd gevoetbald. Uh, ja, de, de, ja, er zijn verhalen dat de jongens ook hier gewoon een beetje konden voetballen. Uh, en uh, dat was dan mooi genoeg voor Thijssen om, uh, om daar iets mee te gaan doen. En de gemeente zei van, nou ja, die twee hectare mag je dan hebben. Uh, ja, officieel is het nog steeds van de gemeente en niet van ons. Dat is nog wel een heikel punt. Uh, maar goed, daar ga ik nu niet op in. Ze <laughs> uh, dus heeft het wel gekregen, maar eigenlijk niet. Ehm... Uh, maar goed, Thijs mocht daar dus uh, doen wat hij uh, voor ogen had. En hij heeft daar uh, Le uh, Leonard Springer voor ingehuurd. Dat uh, is een tuinarchitect uit die tijd. Uh, en samen met hem en met uh, Sipkus, dat was een hovenier... hebben ze dus deze twee hectare uh, ontgonnen. Ze hebben een vijver gegraven. Ze hebben uh, duinvallei gemaakt. Ze hebben allerlei uh, planting aangebracht... Uh, die allemaal te maken hebben met de Kennemerduinen. Eigenlijk een uh, soort reservaat zodat eigenlijk die beplanting ook bewaard blijft. Toch? Een soort uh, natuurreservaat. Ja, zo zou je het nu eigenlijk wel kunnen noemen. Want als je nu de Kennemar Duinen in gaat lopen... Ziet, de Kennemar zien er eigenlijk anders uit dan hof. En dat heeft ook te maken met uh, de hechten die uh, vrij rondlopen. Uh, hof heeft een hek uh, helemaal om de twee hectare heen. Dus wij hebben geen uh, last tussen van de hechten. Uh, die alles kaal uh, Dus uh, als je hier rondloopt, zie je eigenlijk hoe de natuur uh, 100 jaar geleden eruit zag. Oké, okay. nou dat is wel heel inspirerend. Uh, ik zie hier achter me een klein soort veldje met een schattig huisje erachter met een bel erboven. Wat, uh, want dat kennen de mensen denk ik wel. Want je zei net nog van, misschien wel leuk om even te stellen waar het nou eigenlijk is. Want je rijdt er ja. zo langs als je niet oppast. Ja, ja, je rijdt er zo langs. Uh, we zitten aan de Mollaan. Uh, achter het uh, welbekende voor veel mensen het pannenkoekenhuisje. Uh, dat is nu helemaal volledig uh, in handen van uh, stichting uh, Hendrik de Keizer. Uh, en, ja, en die uh, onderhouden dit pand nu. En uh, er zit nu een wijnhuis in. Uh, dus je kan daar een wijntje drinken, maar ook uh, een kopje koffie. Dat is ook allemaal nog wel mogelijk. Maar zo goed, is het ook een ja. tijd geleden begonnen. Ja, ja. Uh, thee. Wijntje, pannenkoek met sla. Toch? sla <laughs> En heel veel suiker ook. <laughs> ja. En uh, het achterste gedeelte, het lage gedeelte, heeft nog heel lang uh, behoord tot Thijstershof. Want daar staat het kantoor in en de schuur. Dus uh, als je hier nu staat in Thijstershof en je kijkt naar het pannenkoekhuis, je ziet ook een deur aan de achterkant. Ja. En daar gingen dus de, de vrijwilligers en de beheerders naar binnen voor uh, de koffie. Uh, een, een, een aantal jaar geleden, in uh, 2012, uh, is er een, een nieuw uh, educatief centrum neergezet. Vlak naast het Pannenkoekenhuisje. En toen is het helemaal overgegaan uh, in handen van uh, een, een stichting. En die hebben daar uh, een horeca gelegenheid ja. van gemaakt. Ja. Het was het Hoveniershuisje het ook eigenlijk? Het was ja, het Het is een heel oud pandje. komt uit mijn hoofd uit 1600. En het hoorde bij het landgoed Saxenburg. Ja. En uh, daar woonden dus de, de hovenier van het landgoed uh, hij dus in. Ja. Nou, niet verkeerd. Nee, nee, nee zeker niet nee. verkeerd. En uh, ik heb wel eens gedacht van... Nou, eigenlijk zou ik er wel in willen wonen. Maar aan de andere kant ook weer niet. Want dan kom je ook nooit los van je werk. Ja. Uh, plus dat ik nou ja, over een jaar of tien met pensioen ga. En dan moet je daar niet wonen. Want dan... Mm, dan blijf je werken. Dan, dan blijf, je blijf je doorgaan. Werken, ja. ja, want je hebt uiteindelijk best wel razend druk, zei je net... Van, uh, uh, hè, als ik dadelijk hier uh, dit uh, stukje gedaan heb, dan uh, zie ik je in het volgende uur weer. Want daarna ga jij eventjes tussendoor weer met je werkzaamheden verder. Want volgend jaar is er iets bijzonders met deze tuin. Ja, volgend jaar uh, bestaan we dus 100 jaar. Uh, want ik zei het al, 1925 is uh, Thijs hier begonnen. En uh, ja, dus volgend jaar september dan officieel bestaan we 100 jaar. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel feest wat uh, zeker gevierd moet worden. En we pakken een redelijk groots uit. Althans, de plannen zijn uh, allemaal uh, al uh, vergevorderd. Uh, ja, ja. We verwachten toch wel een aantal mensen. Uh, uh, hier in de, in, in de tuin. Dus we hebben wel dingen bedacht om. te kijken hoe kunnen we die mensen allemaal netjes kunnen ontvangen. En dat, uh, nou ja, dat hoor je tegen die tijd wel. Enthousiasmeren zoals. Uh, Jacques. Hij kon zo goed enthousiasmeren. dat hij zoveel mensen altijd. meekreeg om zeg maar. ...van natuur monumenten te maken en andersom uh, prachtige stukken natuur te behouden... ...zoals het Naardenmeer, zoals veel mensen wel kennen. Dat uh, werd in 1905, geloof ik, uh, bijna een vuilstortplaats. Ja. Dan hebben we het over het mooie Naardenmeer, een van de uh, best bewaarde meren in Nederland. Maar gelukkig, het is niet gebeurd... Door zijn enthousiasme en zijn wilskracht om uh, uh, mensen te overtuigen... Uh, is het hem gelukt om uh, dat tot een natuurgebied te, te behouden. En dan heb ik het meteen over de Vereniging Natuurmonumenten... waar hij natuurlijk ook stichter van is. Mede, sticht, mede op... Ja, want er staat hij ook naar beeld van Charles uh, P. geloof ik. Hè? Kunnen we daar langzaam naartoe lopen? En uh, een mooie hoge bomen. Oh, ik denk ik ja, moet naar links, maar terecht door. Dit beeld, ik dacht eigenlijk uh, dat, uh, dat staat er al sinds het begin, sinds 1925 toen op een stromende regendag de opening was van deze tuin uh, dan zie je ook een prachtige foto die uh, op diezelfde manier een beetje zo staat zoals het beeld ook is gemaakt maar het beeld is pas in 1995 uh, hier geplaatst uh, oh ja, hier zie ik het nu aan de rechterkant. De nou, het is natuurlijk ook meteen echt een lentedag. Ik zie al een reiger. Uh, die op zoek is misschien wel naar een kikker die uit zijn winterslaap komt. Of een pad bedoel ik. Oh ja, prachtig beeld. Uh, levensecht hè? Ja, levensecht. Uh, ja, het is een bronzen beeld. Uh, uh, het is uh, gemaakt van een pose van een foto. En ze hebben de maten uit zijn paspoort genomen om uh, de juiste grootte te krijgen. Dus, uh, ja. ja, want hij toch op een gegeven moment, want misschien weten veel mensen dat niet, maar hij komt gewoon uit Maastricht. Hij is geboren in Maastricht en daarna ging hij met zijn ouders naar Graaf. Hij heeft ook nog op Tessel gewoond. Ja. Daar heeft hij lesgegeven op een Franse school, neem ik aan, ja. uh, geloof ik. En ja, zijn vrouw kon daar niet aarden, dus toen zijn ze weer teruggegaan. Uh, hij heeft wel altijd Tessel in zijn hart gehouden en uh, is toen uh, hier terechtgekomen. Uh, bij Bloemendaal. In Bloemendaal. En toen ja. zei je net, hij woonde gewoon op een bovenverdieping. Ja, eerst wel. Dus heeft hij hier een korte periode gewoond. In, uh, in, in het centrum van Bloemendaal. En uh, op een gegeven moment zei hij: Van uh, nou ja, we gaan toch op zoek naar een andere woning. En toen is hij terechtgekomen in een mooie villa. Hier ongeveer 300 meter vandaan. En uh, toen zei zijn vrouw: van, Ja, maar is allemaal veel te duur. Hij zei, Maak je niet geruk, ik schrijf het er wel bij elkaar. En hij heeft ontzettend veel geschreven. En uh, het meest bekende voor de mensen zijn dan wel de Focada-albums... waar ja. je dus de, de plaatjes uh, in kunt plakken en verzamelen. Daar is hij uh, landelijk eigenlijk bekend mee geworden. Uh, maar daarnaast heeft hij nog heel veel andere literatuur... of literatuur, heel veel andere boeken ja. geschreven over de natuur. Uh, en hij schreef ook heel makkelijk. Het is heel mooi leesbaar. Ja. En uh, dat was voor veel mensen wel uh, prettig. Maar hij en, schreef ook heel ja. erg in de tegenwoordige tijd zodat het eigenlijk voor uh, deze tijd nog echt sowieso goed te lezen is. Maar ook nog steeds, ook al is hij het niet meer, nog steeds enthousiast maakt om uh, te gaan voor het behoud van de natuur. En uh, om in te zien hoe mooi het is om buiten te zijn. En te genieten van uh, ja, alle planten en bloemen en natuurlijk ook de, de dieren. Want welke dieren kunnen we hier eigenlijk vinden in deze mooie tuin? Uh, heel veel. Uh, wij zijn uh, een, een, een, een, ook een vogeltuin, zoals het dan heet. Dan moet je dus niet denken dat er ergens een, uh, een hok staat met vogels erin. Die vogels komen en gaan. Maar omdat het zo gevarieerd is in allerlei uh, kleine landschapjes. Uh, je, je hebt een bosdeel, je hebt struweel, je hebt water. Uh, en, en dat trekt aan. En ook heel veel voedsel voor vogels, dus insecten. Uh, hebben we hier dus uh, 25 verschillende soorten broedvogels. En er komen ongeveer 60 soorten vogels uh, regelmatig nog op bezoeken. Bijvoorbeeld uh, de reiger die we dus net zagen. Ja. Uh, die broedt hier niet, maar die zit hier wel bij wijze van spreken, iedere dag uh, te, voor, uh, te forageren. De maar, buizet, hoor de, de buizet, ik. Ja, de, de buizet zit hier veel, en zaterdag te de uilen. Uh, maar de ijsvogel, die broedt hier niet, maar die uh, forageert hier aan ongeveer 60 vogels uh, door het jaar heen. En dat zijn ook trekvogels, hè? Uh, zoals de, de, de koperwieken en dergelijke, oh, ja. die dan in uh, grote getalen ineens uh, overal zitten. Uh, dus ja, voor vogels is het hier een, uh, een heel mooi, uh, mooi gebied. Ja, en daarnaast hebben we ook, uh, uh, en dat wordt nog wel eens vergeten. Uh, maar uh, ja, de verschillende soorten muizen die hier uh, zijn, uh, de ego. We krijgen we een van de vos, van de boomwarten, de bunzing. Uh, dus dat zijn allemaal dieren die hier uh, uh, ook in Thijsershof leven. Uh, we hebben een haas en dat kan je ook zien, want er worden heel veel plantjes overgegeten. Dat ik denk van, hm, die niet. Maar ja, uh, <laughs> hij huppelt hier gewoon lekker rond. Uh, dus ja, dat zijn ook allemaal dieren die hier, uh, die hier leven. Uh, ja, en dan heel veel insecten. Dus ook van de zomer uh, de vlinders uh, kan je hier echt heel goed zien. Ja. ja, eigenlijk alle seizoenen zijn niet mooi, want het is het hele jaar open, hè? Het hele jaar open, is een hoop, ja. we zijn één weekje dicht tussen kerst en oud en nieuw. Uh, en in de winter zijn we zondag ook gesloten, maar in, uh, in het voorjaar, uh, zomer en uh, na, we ook zondag uh, geopend. Ja. Ik denk dat, uh, dat ik even daar op dat bankje ga zitten, in de zon. Zou ik Als ik daar ga zitten, kan ik dan de ijsvogel spotten? Uh, dan moet je even die kant op lopen. En dan heb je nog een bankje. En dan kan je over het water heen kijken. Want daar zit meestal aan de overkant uh, van de vijver... Daar zit die uh, okay. de ijsvogel. En op de brug aan de overkant. Daar zit okay. die ook regelmatig. Nou, ik heb nu lekker even de tijd om nog even rond te lopen. Nee, dan moet, kom op ik op jou zo weer opzoeken. Dat is goed. Ja, ik moet eerst rondlopen om bij het bankje te oh, komen. Okay. <laughs> en dan... Uh, dan spreken we Johan zo weer, want er is nog veel meer te stellen. Oké, okay, nou kijk even rustig op het bankje naar de ijsvogel. Wij doen een klein muziekje. Maak een muziekje. foto als ik hem spot. Is goed. Een klein muziekje, <laughs> Jammer. Een klein muziekje. Wat is een klein muziekje? Relke. <laughs> Omdat eh, ook daar is ze begonnen in het Bloemendaalse bos met aardappellandjes. En we gaan straks met de voorzitter van de aardappelteelvereniging Zandvoort praten. Built a home and watched it burn mm, I didn't want to leave you I didn't want to lie Started Prachtig liedje, wat eigenlijk een beetje klopt bij, uh, bij de tuin, jammer. Ja, dit was uh, Flowers van Miley Cyrus. Natuurlijk vorig jaar een uh, hele grote hit en dat gaat over uh, haar relatie met Bruno Mars. In, de, in het nummer van een aantal jaar geleden van die artiest, uh, I'm Like Your Man, gaat het weer over haar. En man, dit is man. een soort reactie, een soort, mensen zeggen ook wel een soort wraakactie op okay. uh, die relatie. Uh, zoals gezegd uh, is Carina in Thijsens Hof, wat ooit begonnen is als uh, aardappellandjes door uh, de heer Thijsen. Uh, tegenover mij zit uh, Boudewijn Duivenvoerder. Welkom. Hartelijk dank. De nieuwe voorzitter van de aardappelteelvereniging uh, Zandvoort. Hoe komt dat zo? Nou, dat zal ik je vertellen, Ben. Het is een lang verhaal. Wij uh, hadden een uh, vergadering van onze club. En daarbij uh, nam onze uh, toenmalige voorzitter, de heer Piet van der Meij, afscheid. En... Uh, toen uh, was er bij de rondvraag nog eventjes een, uh, een verhaal rond wie hem op zou volgen. En ik bleef eigenlijk erg stil. Maar op mijn uh, vrienden zeiden, Bo, dat moet jij doen. Jij hebt tijd, jij hebt kennis, jij weet dat. Waarom doe jij het niet? Ik zeg, ja, maar uh, uh, ja, jij moet het doen. Nou, en, toen was ik het. en toen was het al alsof... ver. En toen was het al alsof... zover, ja. inderdaad. Um, kort aangetreden, hè, want die vergadering was voorjaar, in het voorjaar. Uh, nee, najaar was de, de, de jaarvergadering. Ja. Ja. Um, je hebt het overgenomen. Is er veel te doen als voorzitter? Nou, dat kan je wel zeggen. Ja, Dat uh, houdt niet op. Dat, <laughs> dat houdt niet over, hè? <laughs> dat is uh, inderdaad uh, een vrij drukke baan. Ik heb net nog tijd gevonden om hier nog even heen te slippen natuurlijk. Want je wordt veel gevraagd. Ja. Zeker nu met deze situatie uh, waarbij we toch uh, spreken van een kamaliteit. Ja, Daar gaan we het zo uitgebreid nog over hebben. Dat, uh, dat dacht ik wel. Want uh, ik zit hier natuurlijk niet uh, ja. voor je. Maar voor ik het vergeet ben... Mag ik nog even de groeten doen aan al onze vrienden van de Kluit? Ja. Want dan, uh, de Kluit is namelijk een groepje in de Aardappelteeltvereniging. En ik heb ze net uh, beloofd. We zijn geen vereniging in de vereniging, maar een vriendengroepje duidelijk te stellen. Je hebt ook uh, meerdere groepen in onze Aardappelteeltvereniging. Ja, ja ik kan erin een groepje. Uh, ja, ook een, groep. een groepje, ja, en wij ook. Dus, nee, maar ik, ik heb ja. de vrienden beloofd. Ik zal ze niet bij naam noemen, maar dan bij deze. Eén dan één, dan één vriend zit in Peru. Ja, één vriend zit in Peru. Daar heb ik vanmorgen prachtige foto's van gezien. En we hebben het over Gert-Jan Bluis. GJ, ja. We hebben uh, het over dezelfde. Uh, GE voor Intimie. Nou ja, uh, bij deze de Groeten aan de kluit. Ze zitten allemaal te luisteren, uh, dat heb ik al begrepen, uit allerlei appjes die ik gezien heb. Het um, probleem uh, dit jaar, en eigenlijk hebben we daar vorig jaar ook al eens keer over gehad. Toen was het grondwater ook uh, redelijk uh, hoog. Uh, de vriendengroep die graaft een gat, tot een bepaalde diepte en daar wordt dan het waterpeil uh, gemeten, uh, zeker onder leiding van Bart. Nu hoef je niet te graven. Nee, je hoeft uh, absoluut niet te graven. Iedere uh, geoefend oog kan zien dat het uh, onmogelijk is om, uh, om een gat te graven. Uh, uh, dat heeft natuurlijk te maken met de opstuwing van het water van onderaf, maar ook met de enorme regenval. Het heeft in 100 jaar niet zoveel geregend, nee. als dat het nu gedaan heeft de afgelopen periode. Doodzonde, maar het is niet anders. Nu uh, heeft eigenlijk iedereen er last van, hè? van, uh, van uh, uh, kruipruimtes die hier in de staat onderlopen en, uh, en nu ook de landjes. Hè? De teelvereniging is toch best wel een uh, vereniging met heel wat uh, bezetting op landjes. Allemaal teleurgestelde mensen. Ja, kun je je voorstellen. Ja, daarom zeg ik ook, ik moet van de een naar de ander toe om te troosten en, een, uh, en een, als voorzitter ja. een uh, ondersteunend woord te geven aan de, aan de leden. En, uh... ja, je bent daar druk mee. Um, wat, wat mij opviel bij die landjes, ja. is dat iedere keer als je aardappels eruit haalt, haal je er ook zand weg. Ja. Dat betekent dat die landjes steeds verder gaan zakken. Ja. Wordt het niet eens tijd om, misschien ook in het kader van dat het zo nat is, om dat op te hogen? Ja, daar hebben we over gesproken. Maar men weet op de eerste plaats niet waar ze het, de grond vandaan moeten halen om, om, om het op te hogen. Dat hebben we met de PWN in samenwerking een aantal weken geleden uh, besproken en uh, ze liggen daardoor diep, ook omdat ze dan uh, beschut zijn. Ik bedoel, als, als ze omhoog liggen, mm -hmm. dan weet je zelf wel, met af en toe die wind hier, dan, dan gaat het ja. hele oogst natuurlijk weg. Dus vandaar dat ze wat dieper liggen, ook altijd wat, wat uitgediept zijn. En uh, natuurlijk wordt er ook uh, geëgaliseerd, maar daarvoor wordt ook nog wel uh, uh, met de schovel een beetje uit. Uh, wat, wat, wat extra rommel uit het land weghaalt. En met rommel bedoel ik dan uh, eventuele aanwas die er niet hoort. Aangroei van een jaar of twee, juist, twee drie. Juist, juist, je mag juist, drie precies. jaar niet, uh, niet nee. poten. Nou, er komt wel een berg zand vrij bij, uh, bij strijden. Dat is zo'n schoon zand wat niet uit mag. Ja, dat zou kunnen, maar dat, uh, dat weet ik niet wat ik men, men daarmee uh, gaat doen. Maar dat zal ongetwijfeld. Misschien dat we daar eens uh, in de politiek mee in moeten. Ja, dat zou mooi zijn als onze uh, wethouder weer terug is van Cultuur, die, die nu dus uh, zijn cultuurreis uh, aan het maken is. Het, het is ook cultuur, hè? Ja, zeker. Het is, uh, het is ik hoor regelmatig met... de naam Omo Jozef vallen. Omo Jozef, uh, en uh, ook een oud voorzitter, uh, mede oprichter, meen ik, van ons uh, van uh, Zandvoortse uh, Cultuur uh, om de aardappel uh, uh, teelt in Zandvoort hoog te houden. En uh, hij was natuurlijk. Uh, ons voorbeeld en als wij en als met wij bedoel ik dan weer uh, ons, ons uh, groepje van vrienden intern nog wel eens eventjes uh, naspreken dan doen we altijd nog een borrel op om Jozef <laughs> met daarbij zijn, uh, zijn foto zetten we dan prominent neer er is uh, gekscherend gesproken over rijstplanten. ja daar uh, waren we mee bezig de heer paap heeft zich daar de heer paap ook een van onze leden van de vet paap, Fred paap ja, oud uh, Horeca, uh, man van Zandvoort uh, Café Koper hmm. destijds, uh, heeft zich daar uh, druk mee gemaakt. Die wilde dat uh, via uh, drones doen en die, wilde, uh, die heeft eventueel aangeboden om in de reep wat, wat, wat te proberen. Dat zijn er niet met specifiek uh, de rijstplantjes, maar dat waren dan de aardapproberen. Maar ook met rijstplanten, we hadden dus uh, basmati uh, op het oog. Maar dat schijnt toch niet helemaal voor de duin duinzand... Uh, uh, ja, meneer Paap zou toch eigenlijk weten dat het niet mag. Ja, maar uh, je mag zoveel niet. En je weet het, uh, Paap is natuurlijk wat dat betreft... Een recalcitrant -lid. Een recalcitrant -lid, ja. ja want... Jongens, het altijd uitstekend zorgt voor onze lunches. Ja, ja. ja, ja. Daar zie um, je prima in. Een stukje terug, bij de menege heb je wel landjes. En daar mag van alles geteeld worden. Uh, er, er is afgesproken met PWN dat, dat er ook? alleen maar... Uh, Aardappelijk geteeld mogen worden in de duinen. Ja. En dat blijft ook zo? Dat uh, is wel de bedoeling. Ja, we hebben uh, aangegeven om, uh, om eventueel uh, nog wat extra uh, uh, uh, te beplanten, maar ook daar, daar gaat dan zo'n uh, PWN niet, uh, nee, niet die mee. Nee, die, die hebben we al uh, die hebben we goed, uh, die wenken goed met ons mee hoor. Want, want we, we hebben nog gedacht aan pompen om het eventuele overtollige water eruit te pompen, maar ook ja. dat is geen, uh, geen optie. Wat je weghaalt komt natuurlijk via grondwater net zo hard weer terug. Dat komt aan de andere kant weer terug, ja. En dan uiteindelijk komt het toch weer bij jou terug. Hebben zij ook een, een verwachting voor de komende jaren? Dat is me niet helemaal bekend. Ze zeiden wel dat, uh, dat uh, natuurlijk, als het uh, zo direct uh, beter wordt, dat we gegarandeerd uh, weer uh, aardappelen mogen, uh, mogen telen. Wie meer last hebben, dat zijn onze buren. En met de buren bedoel ik Egmond aan Zee. Daar is het uh, nog veel hoger ja, dan ja. bij ons. Als je die kant opgaat, daar zal het nog wel meer opgestuurd worden. Maar ook daar zijn fietspaden en dergelijke ondergelopen. Ook al hier bij ons natuurlijk in Bloemendaal. Mm -hmm. Zandvoort is wat dat betreft nog gevrijwaard van, van onderlopen van fietspaden in de duinen. Omdat die liggen toch wat hoger. Ja, dat, dat kan je ook wel. Als je op dat fietspad zit en je, ja. je fiets ja. naar waar dan de landjes zijn, zie je daar links bij de bij het circuitie een, een soort moeras ontstaan. Mm -hmm. uh, en dat ligt ook een stuk lager. Ja. Dus in wat dat betreft zit de PWN nog goed. Ja, zeker. Maar ik, wat ik ook eerder, eerder zei: ze, ze denken ook mee: ze hebben er echt ah, ja. uh, wel uh, plezier in dat wij daar zijn is niet zo dat wij geweerd worden. Nee, Je moet wel een landheer hebben die, uh, die plezier in zijn leden heb, laat ik het zo zeggen. Ja, natuurlijk. natuurlijk. dat is ook zo. Is er veel overleg met PWN eigenlijk? Of is het gewoon één keer per jaar afhameren wat nou, je Nou, Als wij daar bezig zijn, en dat wil zeggen oh, poot of plant of oogsten, dan hebben we wel eens uh, een controlerit. En dat is niet speciaal voor ons, maar dat is meer natuurlijk voor de wandelaars die daar zijn. En dan wordt er altijd wel een stop gehouden en dan hebben we even overleg, maar dat is niet echt uh, dat we zeggen, Geen, we, we gaan zaken doen. <laughs> Eén keer per jaar is er dan wel een uh, bijeenkomst van bestuur, dat hebben we nu afgelopen periode gedaan. Dan worden ja. we uitgenodigd op het hoofdkantoor. Het hoofdkantoor is dan uh, bij het bezoekerscentrum uh, Overveen, dat is dan van de duimwachters. Ja. Dat is niet het hoofdkantoor van de PWN natuurlijk. Maar bij die duimwachters hebben ze nog een soort museumtje van dingetjes wat ze dan in het duim vinden en noem maar op. Dat is eigenlijk heel privé. Nou, dat vond ik natuurlijk prachtig om daar aanwezig te zijn. Nou ja, daar zit je dan een uurtje te praten over allerlei dingen. Met name natuurlijk, dit was natuurlijk een hot item. Ja. Het, uh, het water is nog nooit voorgekomen. Nee, nou ja, we, we, we blijven het volgen. D dit jaar is er dus rust in, uh, in de telerswereld. En dan maken we ons op voor de najaarsvergadering, denk ik. Ja, dat uh, moeten we zeker doen. We hebben nog wel geluk gehad in die zin... Dat we hadden, de aardappels die we dan gaan poten, moeten we natuurlijk van tevoren altijd bestellen. En dan kun je niet van de ene dag op de andere dag zeggen, nou ik wil dit en dat. En dat doet dan meestal in overleg met Arnold, ook een, een dragende kracht van de die Ook zit, ook Arnold Bluis. En die, die doet dan de aardappels. En die bestelling loopt dan via onze secretaris Hans. En dat liep natuurlijk al, omdat wij wisten natuurlijk niet in hoeverre uh, nee. de, de plantenrij dit jaar uh, niet door zou gaan. En nu uh, is dat op tijd gecanceld en kon uh, onze secretaris Hans nog regelen dat de aardappelbestelling omgezet werd naar volgend jaar. Dus dat is heel coulant van degene die dat. Uh, dus de, die de, dat uh, de huidige bestelling de, wordt volgend jaar geleverd? Die wordt volgend jaar geleverd, ja. ja. Dan is dat alweer geregeld? In dezelfde omstandigheden. Dus daar hoef ik als voorzitter me niet, niet meer druk over te maken. Waaromijn, dank voor de toelichting op de rijstvelden van Zandvoort, dat ik het maar zo zeggen. Ik vind het jammer dat er niet geteeld kan worden, want het is altijd een hele gezellige, gezellige hechte club die bij elkaar komt kijken. Hoe doe jij het? Hoe zit jij? En met, met oogst is het ook altijd gezellig. Maar daar moeten we achter tot volgend jaar. Dat moeten we zeker. En dan kom ik graag weer terug en, om te vertellen, eventueel. Of we zeker. wel of niet en wat we gaan planten.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 Unable to change, I was wrong. I'm late, but I'm here right now. Though I used to be romantic, I'd forgot some. Build. the cold, settles in. It's been a long winter, and different. And maybe you love me, maybe you don't. Maybe you'll learn to, and maybe you won't. You've had enough, but I won't give up on you. I'm late.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 Turn the lights back on. Van Billy Joel. It is an, uh, the newest band. <laughs>